Goedemiddag, ik ben Pien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Peter R. de Vries belooft 1 miljoen euro voor de gouden tip over Tanja Groen... Tanja verdween bijna 30 jaar geleden... nadat ze na een feestje bij een studentenvereniging in Maastricht niet meer thuis kwam. De politie heeft de afgelopen jaren meerdere tips onderzocht, maar zonder resultaat. Peter de Vries houdt zich al lang bezig met de zaak... en belooft dus een miljoen euro voor degene die weet waar Tanja is. De beloning wordt uitgekeerd aan de persoon... wie of wiens informatie er rechtstreeks toe leidt... dat het lichaam van Tanja wordt gevonden. En uit forensisch onderzoek moet onomstotelijk blijken ...dat het daadwerkelijk om Tanja gaat. Het zou de hoogste beloning ooit zijn in Nederland. Er is een stichting opgericht om geld in te zamelen... ...waarmee die gouden tip kan worden betaald. Het Russische leger zegt dat het waarschuwingsschoten... ...heeft afgevuurd in de richting van een Brits marineschip. Dat schip voer in de buurt van de Krim... ...een deel van de Oekraïne dat door Rusland is ingenomen. Een Russische militaire schip warning shots ...op een Royal Navy Destroyer-schip. een nieuws. In de laatste minuten... ...opvallend is dat de Britse marine zegt dat ze niks weten van waarschuwing schoten. De UEFA zegt dat het geen politiek besluit van de voetbalbond was... ...om de regenboogkleuren op het EK-stadion in München te verbieden. De bond krijgt daar veel kritiek op. Ik kwam vanmiddag met een statement waarin staat dat de UEFA de regenboogvlag respecteert... ...en het verzoek van het stadsbestuur om het stadion wel de regenboogkleuren te geven... ...is volgens de, volgens de bond wel politiek omdat het een protest is tegen de nieuwe anti-LHBTI-wet in Hongarije. Het Nederlands elftal moet op het EK verder zonder Luc de Jong. Hij raakte gisteren tijdens de training geblesseerd aan zijn knie, vertelt sportcollega Tom Egbers. Het is een ongeluk geweest dat ja, altijd tijdens een training kan gebeuren. Uh, het gebeurde in een botsing met Cody Gakpo. En uh, Luc de Jong liep vervolgens uh, wel zelf het trainingsveld af. Daarna is de knie onderzocht en bleek de blessure toch te erg om door te kunnen voetballen. Luc de Jong is de tweede international die naar huis moet. Eerder haakte Donny van der Beek al af met een blessure. Het weer op zes meer plekken is het droog en breekt soms de zon nog even door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat meer zon en maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 ZFM op 106.9 is zon. Zandvoort en Zomerhits. just can't take it. Sometimes I just I'm broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just when I call back, kill me. Till you tell me I on the heavenly floor.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 Yeah you got a higher power and you really so Shaking just to let you know that.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 de di equilibrio the sentimenti the per lei cercare nei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 Het is voor een paard, het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 Per lei, per lei, per lei, oh per lei, io me ne doe i limieten, impossibile per lei, per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo indivisibili.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 We gaan nu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 24 uur per dag. Hete zomerhit. Ik said I needed something in my life. Said: I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one thing I get right. I'm blame all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we who blessed, we know that this will hurt. Tomorrow is just a road. I can't control. Let's raise a toast, enjoy the show, yeah, believe. of someone that i like instead of being someone new.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 Somos CFM Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido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 Me de moeder, de amor y si me enamoro sea de moeder, zij de de moeder, zij de moeder, zij de moeder, zij de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 I can't sleep